11 uur, Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn door de gladheid ongelukken gebeurd. In de buurt van Beverwijk zijn op de A22 en de A9 zeker 12 aanrijdingen geweest. Bij Muiden zijn op de A1 in totaal 8 auto's op elkaar gebotst. De Velsertunnel in de A22 is vanwege de gladheid in beide richtingen afgesloten. Op de A9 is de weg tussen het knooppunt Velsen en Heemskerk dicht... Op andere snelwegen zijn in enkele gevallen rijstroken afgesloten en gelden er lagere maximumsnelheden. Vooral de snelwegen zijn volgens het KNMI glad. Dat komt onder meer doordat het water van de motregen blijft liggen op zoapwegen. Het KNMI heeft voor de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland de code oranje voor extreem weer afgegeven. Bij gewelddadige protesten tegen de nieuwe bezuinigingen... zijn in de Griekse hoofdstad Athene tientallen mensen gewond geraakt. Veel gebouwen staan in brand, waaronder banken en winkels. Betogers bekogelen de politie met stenen en brandbommen. De politie gebruikt traangas. De speelden zich af in de straten rond het parlementsgebouw. Het Griekse parlement is bijeen voor het debat en de stemming... over een cruciaal pakket bezuinigingen. Het kabinet wil 3,3 miljard euro bezuinigen... waarbij gesneden wordt in lonen, pensioenen en banen. De Arabische Liga heeft de VN opgeroepen om gezamenlijk een vredesmissie naar Syrië te sturen. De waarnemersmissie wordt stopgezet, hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de Liga besloten. Verder werd in Cairo een in een resolutie vastgelegd dat de economische sancties tegen het bewind van president Assad moeten worden aangescherpt. Ook werd gesproken over een nieuwe contactgroep, de Vrienden van Syrië. Ook landen die geen lid zijn van de Arabische Liga mogen eind deze maand bij de eerste vergadering zijn van die groep. De inwoners van de Duitse stad Duisburg hebben hun burgemeester weggestemd. In een referendum dat vandaag werd gehouden... stemde een meerderheid tegen het aanblijven van burgemeester Zouwerland. En wordt vooral verweten dat hij geen politieke verantwoordelijkheid wil nemen... voor het drama bij de Love Parade in de zomer van 2010. In het gedrang in een tunnel bij het festivalterrein... kwamen toen 21 mensen om het leven en raakten 500 mensen gewond. Zouwerland was als burgemeester verantwoordelijk... voor het verlenen van de vergunningen. Hij bood wel excuses aan... Maar weigerde schuld te bekennen en op te stappen. Om de uitslag van het referendum geldig te laten zijn, moest minstens een kwart gaan stemmen en die drempel is gehaald. Sauerland moet nu zijn ontslag indienen en binnen een half jaar komen er in Duisburg nieuwe burgemeestersverkiezingen. In huizen zijn zes mensen onwel geworden door koolmonoxide. Ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren de zes aan het werk in een pand in huizen. Vermoedelijk is de oorzaak een slecht werkende kachel geweest. Begin vorige maand kwamen in het Noord-Hollandse dorp... twee meisjes om het leven door koolmonoxidevergiftiging. vergiftiging. Bergers zijn begonnen met het wegpompen van olie... uit de gekapseisde Costa Concordia. Het cruiseschip liep bijna een maand geleden... op de rotsen van het Italiaanse eilandje Giglio. De voorbereidingen door personeel van bergingsbedrijf Smit... hebben langer geduurd dan de bedoeling was. De afgelopen weken stond er in dat deel van de Middellandse Zee... een harde wind, waardoor de zee erg ruw was. In de tanks van de Costa Concordia zit zo'n 2300 ton dieselolie. Het wegpompen ervan gaat zeker vier weken duren. Aan boord van het schip waren 4200 passagiers. Er zijn inmiddels 17 lichamen geborgen. 15 vermisten zijn nog niet gevonden. Een Braziliaans vliegtuig heeft een noodlanding gemaakt... nadat een man de cockpit in was gegaan en de piloot had belaagd. Het toestel was van Montevideo in Uruguay onderweg naar Sao Paulo toen een man de cockpit binnenging. De deur was open. Volgens getuigen dook het vliegtuig toen één kant op... en riep de piloot door de intercom om hulp. Stewardessen trokken de man de cockpit uit... waarna een paar passagiers op hem doken... en hem uiteindelijk wisten vast te binden aan een stoel. De stomme film The Artist is de grote winnaar geworden... bij de uitreiking van de BAFTA's, de Britse filmprijzen. De Franse film, die zich afspeelt in de jaren 20... kreeg de prijs voor de beste film... Ook de regisseur en hoofdrolspeler Jean Dujardin kregen een BAFTA. Daarnaast kreeg de Artist de onderscheidingen voor scenario, camerawerk, muziek en kostuums. Beste actrice werd Meryl Streep voor haar rol als Margaret Thatcher in de film The Iron Lady. De BAFTA's gelden na de Oscars als de belangrijkste filmprijzen, al komen de keuzes van de juries lang niet altijd overeen. De Oscars worden over twee weken uitgereikt. Het weer vanuit het noorden buitjes met ijzel... waardoor het op veel plaatsen glad kan zijn. In de kustprovincies is het ook mistig. Minima vannacht tussen min, een, uh, tussen min 5 en plus 1. Morgen overdag eerst droog, later regen of sneeuw. Middagtemperatuur tussen 2 en 5 graden. De dagen daarna wisselvallig met temperaturen ruim boven 0. En tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie, de A22 tussen Velsen en Beverwijk. Daar is de Velsertunnel in beide richtingen dicht. A9, Alkmaar richting Amstelveen. Die is dicht tussen Heemskerk en het knooppunt Beverwijk. A1, Amsterdam naar Amersfoort, tussen knooppunt Diemen en knooppunt Muidenberg. Een file van 3 kilometer. En de andere kant op, tussen Muiden en Diemen, een file van 2 kilometer. Ook door een ongeluk. En tot zover de verkeersinformatie. Wij zijn klas 4F van de RC Mondriaanschool in Den Haag. En we gaan de glijbanen, de wipwap en de wipkippen van een speeltuin in Hillegom zomer klaarmaken. Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met jouw klas of collega's een leuke klus uit op nldoet.nl van het Oranjefonds. Het Nationale Ballet danst presents. Negen wereldpremières met onder andere nieuw werk van Hans van Malen. Tot en met 3 maart in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten via hetpalet.nl Gute Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette laatste glaas im steen. Dit is met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten vriest het drie graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Wat wrang dat het lichaam van Whitney Houston uitgerekend gevonden werd. door haar bodyguard. Dit keer geen redding, geen mooi einde. Wat kan een bodyguard nog als iemand zelf haar ergste vijand is geworden? Welkom bij het oog van 12 februari. De stand van het ijs. Ja, weer die stand van het ijs. Want juist nu het gaat dooien begint de pret. Om 5:12 voor hoort u de prachtige klank van kruiend ijs. We gedenken Whitney Houston met Lisbeth List... die aan het begin van haar carrière, Whitney's carrière bedoel ik dan... met haar samen heeft gezongen. En intussen bespreekt het Grieks parlement een nieuw pakket bezuinigingen. Het wordt een onrustige nacht daar in Athene. We bellen onze vrouw ter plekke Connie Kezen. Hoe wanhopig moet je zijn om jezelf in brand te steken? Volgens Time Magazine is het het meest onderbelichte onderwerp van deze tijd. De wanhoop van de Tibetaanse monniken. En naast wanhoop en onrust biedt het oog ook cabaret. Twee cabaretiers, generatiegenoten, allebei ooit winnaar van het Leids Cabaret Festival. De ene is dit weekende de aanstormende winnaar, de andere in 1994. En dit weekende neemt hij afscheid. En ze zijn allebei hier, Kees Toorn en Omar Haddadaf. Maar eerst het nieuws van... Zondag 12 februari. The voice of Whitney Houston has forever fallen silent. Een lijfwacht vond haar lichaam in haar hotelkamer in Los Angeles. En de measures at 3.55 p.m. this afternoon... Whitney Houston was pronounced dead at the Beverly Hilton Hotel. De politie onderzoekt de doodsoorzaak... maar zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Whitney Houston was 48 jaar oud. She was a huge part of me growing up. Like, you know, I loved her muziek. It was so emotional, so soulful. <middels> Among her accomplishments, 6 Grammys, 2 Emmys, 30 Billboard Music Awards, and 22 American Music Awards. Her marriage to singer Bobby Brown was tumultuous. Her behavior became erratic, and album sales plummeted. I don't like to think of myself addicted. I like to think of I had a bad habit. Whitney decided to try her hand at acting. Nummer R will always love you uit the film The Bodyguard was a mega hit. And, uh, Mijn heroes. Help ons in een gezamenlijke vredesmissie voor Syrië. Dat vraagt de Arabische Liga aan de Verenigde Naties. De waarnemingscommissie van de Arabische Liga in het land leverde weinig op. Of Rusland en China ooit instemmen met een vredesmissie... voorlopig zit dat er niet in. De burgemeester van Duisburg is weggestemd. Een overgrote meerderheid van de inwoners van de Duitse stad... stemde in met een, referend, in een referendum tegen het aanblijven van burgemeester Sauerland. Hij weigerde politieke verantwoordelijkheid te nemen... voor het drama bij de Love Parade in zijn stad. Het gaat niet om wie de schuld had aan wat voorgevallen is, maar wie er zich daarna verhouden heeft. Daar is hij voor mij als burgerin van de stad Duisburg niet meer traagbaar. Bij de Love Parade in 2010 kwamen 21 mensen om toen er gedrang ontstond in een tunnel bij het festival. Nog één keer de schaatsen onderbinden. en Het kon wel eens de laatste keer dit seizoen zijn, want de dooi heeft ingezet. Dat gaat niet zo snel hoor. Nee, het ijs is prachtig, dus het is echt schitterend hier zo. In Giethoorn werd de klassieker, de hollands tocht gereden. En het ijs was toch nog wel goed. Dat dacht ik, he. Heerlijk toch zo'n dag hier. Super. Morgen is dit uh, blubber, denk ik. Ja, dat ben ik bang voor, ja. Maar ja, het maakt niet uit. We hebben mooie dagen gehad. En voor de liefhebber was er op de valreep. Leuk dat jullie allemaal gekomen zijn voor de NK's. Wat is dat? IJssurfen 2012. Het NK IJssurfen is niet voor watjes. Een houten bord op ijzers met een goed zeil... kan met een beetje wind al gauw tot 100 kilometer per uur gaan. Ik sta voor de tweede keer op zo'n ding. Dus, uh... En dan gelijk een NK? Ja, gelijk een NK natuurlijk. Je naast over, hè, dus je kunt het maar één keer doen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. En misschien dat morgen in de krant voor het eerst in weken... nou ja, dagen. Niks over het ijs staat. Martijn Nijhuis niets over kunnen vinden in oogval. geval. In Spits gaat het wel over een reddetje rond Europarlementariër Laurence Stassen van de PVV. Er wordt mogelijk een fraudeonderzoek naar haar ingesteld. Ze zou twee medewerkers van haar Europese fractie hebben ingezet voor een eigen project. Haar campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Want Stassen was ook lijsttrekker voor de PVV in Limburg. Volgens een woordvoerder van het Europees Parlement... zal Stassen opheldering moeten geven. En als blijkt dat inderdaad geld van Europa in een eigen project is gestoken... dan moet de PVV dat terugbetalen. Spits omschrijft Stassen als een diva die zich in een moeilijke positie bevindt. Ze zou zich met haar Limburgse fractie boven de partij verheven voelen... en met iedereen ruzie maken. In het basisonderwijs worden de komende tijd duizenden leerkrachten ontslagen, meldt de Volkskrant. De pabo's dreigen dus personeel op te leiden dat voorlopig niet aan de bak zal komen. Oorzaak van de ontslaggolf? Een opeenstapeling van bezuinigingen. De scholen krijgen samen per jaar ruim 900 miljoen euro minder van het Rijk. De laatste jaren worden de stille bezuinigingen al voelbaar. De scholen zijn steeds meer kwijt en bijvoorbeeld de pensioenen. Maar de bijdrage van het Rijk gaat niet omhoog. Nog een voorbeeld. Op bijna alle scholen wordt al gewerkt met digitale schoolborden. Die zijn duurder en kosten vrij veel energie. Maar het Rijk geeft een bedrag dat maar net genoeg is voor een ouderwets zwart krijtbord. Verbitterde schoonmakers lijken niet van plan... om hun steeds grimmiger wordende acties af te zwakken, staat in de Telegraaf. Stakende schoonmakers zijn het weekend opnieuw op de koffie geweest... bij eigenaren van schoonmaakbedrijven. In Blarikum moest een aandeelhouder van schoonmaakbedrijf Acito het ontgelden. 300 boze actievoerders verzamelden zich voor haar riante villa. De vrouw bleek uit voorzorg gevlucht voor de aangekondigde bezoeken. En ook bij het hoofdkwartier van schoonmaakbedrijf Valicom in Schiedam. Stonden demonstranten. Morgen is er weer een gesprek, en dat staat allemaal in de Telegraaf. De Nederlandse natuur hoeft helemaal niet afhankelijk te zijn van subsidies, zegt een kennisinstituut in Trouw. De overheid kan de rechten van natuurgebieden overdragen aan coöperaties of verenigingen. Die verzorgen dan het gebied en in ruil daarvoor mogen ze het onder strikte voorwaarden gebruiken. In het Noord-Hollandse Duinen wordt het model al toegepast. De provincie heeft de rechten over het gebied overgedragen aan een waterleidingbedrijf dat onderhoudt de duinen. En mag het gebied in ruil daarvoor gebruiken om het water uit het IJsselmeer te filteren. Het Kennisinstituut presenteert het idee op korte termijn... aan het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Nieuw is de constructie trouwens niet. In de middeleeuwen gebeurde het ook al. Toen droeg een fors zijn grond over aan een leenheer... die verzorgde dan het gebied en vroeg een pacht voor. Frankrijk gaat films en series uit het buitenland... mogelijk niet meer nasynchroniseren. Nu nog worden bijna alle stemmen vervangen... door die van een Franse stemacteur. Dat gebeurt zelfs bij het nieuws. Dus een Fransman zal de stem van president Obama zelden horen. En de minister van Onderwijs zegt dat de Fransen belabberd Engels spreken... terwijl die taal tegenwoordig onontbeerlijk is om te slagen in het leven. En daarom wil hij dat bijvoorbeeld Britse en Amerikaanse films en series... in de oorspronkelijke taal worden uitgezonden met ondertiteling. Dus met een beetje mazzel weten de Fransen binnenkort eindelijk... hoe de stem van Meryl Streep klinkt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De dag begon met het nieuws dat Whitney Houston is overleden. 48 jaar werd ze maar... Een groot talent, maar wel al een beetje over het hoogtepunt heen. Aan de telefoon is Lisbeth List. Goedenavond. Hi, hallo. U heeft haar meegemaakt aan het begin van haar carrière. Jullie hebben zelfs samen gezongen. In wat voor setting gebeurde dat? Dat was een programma, de show van de maand. Dat was een televisieprogramma waar ik dus de hoofdgast was. En werd door Bert van der Veer... En die had uh, gehoord van, van een nieuwe zangeres, namelijk Whitney Houston. En die was toevallig in uh, Nederland toen wij die show gingen opnemen... voor promotie voor haar eerste hit. En ze was nog onbekend. En uh, hij heeft, haar, uh, heeft gezorgd dat hij in mijn programma kwam... en wij, dat, wij, dat zij haar hit konden zingen en uh, wij samen een duet zouden gaan zingen. Zag u toen al dat het een heel bijzonder talent was? Absoluut, die prachtige stemmen. Dat mooie, mooie, mooie meisje. Het was heel jong en heel timide. En uh, ja, ik, ik moest dat dus... Een, ik ging er ook uh, ondervragen in, in het programma. En dan vertelden ze... Ja, ik heb een hele beroemde tante. Die heet, heet uh, Diana Warwick. En mijn moeder zingt ook. En, en ik kom uit het uh, koor, kerkkoor, koor. En uh, nou ja, ze was dus... Uh, en, maar goed, in dit geval, uh, we vroegen dus of, of ze mee wilde zingen... Aan, met dat lied Aan de andere kant van de heuvels. Dat was een hit van Shafi uh, en mij. Daar en, hebben wij een uh, fragment van. We, we hebben die opname gevonden. Ja? Dus het is Lisbeth List en Whitney Houston samen. Ja. En, en, en, en, en als we nu niet verder gaan... dan drijft de sleur ons uit elkaar... Met excuses voor de wat magere geluidskwaliteit, want we hebben het ook maar ergens vandaan gehaald. U, u wilde nog iets zeggen? Nou, dat. Toen, toen, uh, toen wij dus. Uh, wilde dat dat ze een werd mee zou zingen... toen zei ze, maar ik ken dat lied niet. Toen zei ik maar, jullie Amerikanen... fietsen steeds zo fantastisch op de, de, de melodie... Dat, dat als je dat hoort, dan, dan, dan ga, ga maar los... En, en hou je niet aan de melodie. Nou, toen, toen heb ik het voorgezongen met Louis van Dijk, trio. En, en ze had de Engelse tekst gekregen... En, en dan mijn uh, Nederlandse part. En ja hoor, daar begon ze. Nou, in twee takes was het klaar. Het was echt, die vrouw, ja, die kon zo prachtig zingen. En, en dit die was... is zo muzikaal. En dit was, was Whitney nog in haar echt goede tijd. In de pure tijd, ja. Ze is, ze is echt kapot gegaan. Sommigen oh, dat zeggen dat ze, dat ze het niet konden roem. Ja. Dat ze het talent niet konden. Kunt u zich daar eigenlijk iets bij voorstellen? Want, want u heeft ook een enorme loopbaan gehad. Ja, maar wij, wij zijn natuurlijk kleinschalig. Dit is Nederland, één uur vliegen en de roem is voorbij. Ja, nee, over de, de, je, je, je neemt één stap over de grens en niemand weet wie je bent. En in Amerika, dat, daar zit een heel apparaat achter. En je bent jong en je, bent, dus je komt van de schoolbanken, euh, Whitney Houston dus... En, en je wordt meegesleurd in het hele grote circus. En ja, en dat kan je dan niet aan. En dan pak je alcohol of, of je krijgt de drugs. En dat is met haar gebeurd. Ze kon het niet aan. En en, en ik zag het langzaam aan gebeuren met, met, met, dat huwelijk van de en, en er was er weer een persbericht dat, dat de, de bruid de. de, de, de, de hoe heet dat we, taart van de dochter, met een groot mes liep ze door, het, te, door de kamer te zwaaien... om dat, die taart te vinden en, en dat soort dingen. Een beetje die langzame aftakeling, die langzaam, uh, ja. en dan de, hoe ze vermagerde. Contract, en, en die, die, uh, ja. die, die ging niet goed, ja. Laten we dus, haar herinneren, uh, zoals ze ooit was, uh, dat, dat fenomenale talent. Yeah. En, en dat gaan we nu ook draaien in, in de tijd dat ze ook bij u kwam. De greatest yeah. love of all. Lisbeth List, dank. U ook, dank.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 Whitney Houston, the greatest love of all. En 3FM heeft bekendgemaakt dat zij een tribute aan uh, Whitney zullen organiseren. Samen met Treintje Oosterhuis, Edcilia Romley, Burgert Lewis en nog heel veel meer mensen. Een spannende avond in Griekenland en een spannende dag ook morgen. Het parlement stemt over een nieuwe bezuinigingsronde... over maatregelen die de Grieken weer hard zullen raken. En die mensen die gaan ook massaal weer de straat op vandaag. Correspondent Connie Kees in Athene, goede avond. Goedenavond. Goedenavond. Hoe is het er op dit moment? Hoe zien de straten van Athene er nu uit? Ja, het, het is een beetje een bizarre situatie eigenlijk, vind ik. Uh, premier Papadimos hield net zijn uh, speech uh, in het parlement. Heel rustig, zoals uh, hij het als een technocraat uh, doet. Uh, terwijl je aan de andere kant uh, beelden ziet van uh, ja, gebouwen die in brand staan. Uh, nog steeds rellen tussen uh, de gemaskerde uh, groepen, zoals we die hier noemen. De Kukulefori, dat is een verzamelnaam voor energie. En de radicale activisten en anderen die er eigenlijk alleen op uit zijn om te verwoesten en rellen te veroorzaken. Dus het is. Het is en zwarte wolken die boven het centrum uitstijgen. Het is, het is een beetje bizar hier. En wat is er al voor nieuws te melden uit dat parlement? Want daar moet dus nu gestemd worden. Het, het is een monstelijke keuze: of draconische bezuinigingen, dat is niet leuk, of geen en dat is ook niet leuk. Ja, precies. Het is eigenlijk het kiezen uit uh, twee kwaden. En dat, uh, dat is heel veel gezegd door veel uh, parlementsleden in het parlement. Um, maar het ziet er toch wel naar uit dat, uh, dat het parlement uh, voor gaat stemmen... voor deze echte, zware bezuinigingen. Ook, ook heel veel parlementsleden worstelen uh, met dat dilemma. Maar ik denk dat, dat het schrikbeeld van uh, een faillissement... en wat dat, wat dat gaat betekenen, wat eigenlijk... Eigenlijk mensen niet weten, maar dat premier Papadimos nog wel een keer uh, beschreven heeft wat dat voor gevolgen zal hebben, dramatisch. Uh, dat dat uh, de meeste parlementsleden toch zal bewegen om voor te gaan stemmen. Is, is dat al min of meer zeker of, of kan er toch nog iets gebeuren? Is het nog wel spannend dan? Nou ja, kijk, de, de, de coalitieregering die nu nog uit twee partijen bestaat, de grootste partijen... die heeft uh, een meerderheid van ruim 230 van de 300 zetels in het parlement, normaal gesproken. Uh, maar er, zijn, uh, er is grote onenigheid en onrust bij de socialistische fractie. Daar wordt geschat, dat weten we natuurlijk nog niet zeker, dat ongeveer 20 uh, tegen zullen stemmen. Of blanco, uh, bij de conservatieve, de andere regeringen zouden ze rond de tien zijn. Maar aan de andere kant zijn er ook weer onafhankelijke parlementsleden... die, uh, die voor zullen stemmen en die dat vroeger niet hebben gedaan. Dus het, het is heel moeilijk te voorspellen... maar ik schat toch dat het wel uitkomt op een meerderheid van ongeveer 200 zetels... En dan is het... Hoe laat wordt dat dan bekend? Of is dat dan morgen pas? Nou, nee, de, de, de, de stemming die begin, die kan op uh, elk moment nu beginnen... want de premier heeft zijn speech gehouden... en dan gaat men over naar de stemming. Dus uh, het begint nu, maar dat, het, omdat het uh, via uh, naam gaat... Uh, duurt dat wel altijd wel even. Dat duurt misschien wel een uurtje. Oké, okay, nou als het nog in deze uitzending is, dan komen we bij je terug... Ja, als ze het aannemen, wat betekent dat dan concreet? Wat wat worden de nieuwe maatregelen? Nou, het, zijn, het is een enorm pakket uh, van maatregelen. Maar dat betekent in ieder geval uh, verlaging van de lonen, de pensioenen. Uh, er moeten uh, 15.000 ambtenaren voor het eind van het jaar uh, ja, ontslagen worden. Uh, vooral ook het, uh, de verlaging van het minimumloon, wat hier uh, 750 euro is. En daar gaat ongeveer nee, meer dan een vijfde af. Uh, nou, is er een hele reeks van, van bezuinigingen. Uh, ook wel... Uh, aan de andere kant uh, ja, maatregelen om de groei weer uh, te gaan stimuleren. Want dat is natuurlijk wat Griekenland nodig heeft. Connie Kees, wellicht later nog in deze uitzending. Voor dit moment dank.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 You don't, know, you don't know, you don't know anything about me anymore. I gave up dreaming for a while. I, I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a Jitsu puzzle and gaze. Wide open mouth and burning eyes If only I could start to care My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere you don't know hij komt uit België en dit was een reusachtige hit voor hem. Vandaag overleed Tenzin Shudan een 18-jarig Tibetaanse non uit een klooster in Sichuan, een provincie in het zuidwesten van China aan de grens met Tibet. Gisteravond had Tenzin zichzelf in brand gestoken uit protest tegen de Chinese overheersing van Tibet. En daarmee is hij al de 22e Tibetaan dit jaar en de 6e deze week die op zo'n gruwelijke manier om aandacht vraagt. Tsering Jampa zit hier in de studio. Zij is directeur van International, International Campaign for Tibet Europe. Welkom. En Rob Hogendoorn, oprichter van de website Open Boeddhisme. En bezig met een promotie aan de Universiteit van Leiden. Ik wilde met u beginnen, meneer Hogendoorn. Kunt u het zich voorstellen wat iemand drijft om zichzelf in de brand te steken? Hoe wanhopig uh, nou moet je dan ik, zijn? Ik, ik, ik heb beelden gezien. Dus ik heb gezien hoe dat uh, gaat. En het is voor mij niet, niet invoelbaar en niet voorstelbaar. Uh, ik kan er natuurlijk wel over nadenken. En als ik erover nadenk, kan ik alleen maar tot de vaststelling komen... dat er sprake moet zijn van pure wanhoop. Uh, we hebben het uh, vaak over tieners, uh, in wezen nog kinderen... Uh, die geen andere uitweg meer zien dan zichzelf... Met, met kerosine te overgieten en in brand te steken. Over die beelden en, en hoe gruwelijk het is... is... Is dat te omschrijven of zegt u nou ja, laat maar? Nou, weet je, ik, ik heb één uh, scène gezien uh, die, die via Google uh, makkelijk te vinden is... van een Tibetaanse non die zich in brand streekt, uh, ergens in een straat. Um, en ja, daar kun je alleen maar met heel veel ontzetting naar kijken... Uh, wat wel opvalt is dat er, uh, er zijn opstanders, het wordt gefilmd uh, en men wil dus kennelijk uh, dat het gezien wordt. Uh, die beelden worden dan vervolgens het land uitgesmokkeld op de een of andere manier. Uh, en dan hoop je natuurlijk dat dat hier aanleiding geeft tot, tot ontzetting, tot protest. Uh, en dat effect, dat is er nog niet op de schaal die ik zou verwachten eigenlijk. Dus zelfs dat het, het uiterste middel, de uiterste manier om aandacht te vragen... werkt op de een of andere manier? Nou, het werkt natuurlijk wel op een aantal mensen. En er zijn wel degelijk mensen die zich er enorm druk om uh, maken. Maar uh, het massale protest... Uh, ik was hier uh, op weg met de taxichauffeur naartoe. Uh, en ik vertelde dat verhaal kortweg. En hij zei, waarom hoor ik daar niet meer over? En uh, uh, ik heb toen ook gezegd, dat, dat weet ik niet goed, ik kan wel uh, wat duiden. Maar ik weet één ding zeker, als er ergens in één land... twintig katholieken of twintig joden zichzelf zouden verbranden... dan zou het land klein zijn hier, uh, omdat die geloofsgemeenschappen... zich daar enorm druk om zouden maken. Ja, Tsering Jampa, waarom horen we daar niet over? Nou, Heeft u een ik... verklaring? Nou, ik denk dat uh, organisaties zoals uh, mijn organisatie... International Campaign for Tibet... en um, wereldwijd in Nederland ook uh, taal andere organisaties... ook mensen die uh, ook... Uh uh, over Tibet uh, uh, praten en informeren. Uh, mijn organisatie die dagelijks de reportages... en de verslag die uit Tibet komen... ook probeerde zowel aan de politici... en, en de Nepalense Zaken, Kamer. en uh, dagelijks onze website uh, mensen te zien. We hebben duizenden mensen die ook... De, ook er Nederland... zijn organisaties, er, uh -huh. is, er is solidariteit... maar Time Magazine, toch niet de minste... die, die noemde het in 2011... Uh, het meest genegeerde onderwerp van de wereldjournalistiek... Ja, klopt. Dat heb ik ook vanochtend gezien. En daar schrok we ook mee. Maar aan de andere kant, ik denk dat het klopt. Want wat zoals net Rob zei... dat als je een twintig katholieken in Nederland zichzelf in de brand zou steken... de reactie zou mensen, niet alleen in Nederland... maar ook in andere delen van Europa, zou enorm groot zijn. Voor ons, mensen die dagelijks ons mee bezighouden met deze issue... het is onbegrijpelijk dat jij... Iedere dag op de televisie ziet wat er gebeurt in het Midden-Oosten. En waarom niet in Tibet? Het, is, het gaat niet alleen om één iemand. Het gaat nu om de 22 ste En een manier hoe ze zichzelf in brand, brand steken. En dan kijkt u ook naar de reden. Als je de oorzaken kijkt. waarom doen die mensen, die jonge monniken en nonnen. in hun leven opofferen? Op uh, mensen zien alleen als je een soort. Een, een boeddhistisch. vaak ook wordt gezien als een boeddhistisch rituele iets. Maar... Voor ons is het gewoon een decennia lang. Ik, ik zou bijna zeggen dat de opgestapelde trauma's van drie generaties onder waarom, onderdrukking. Waarom Rob door nu? Wat, wat is er recent gebeurd waarom het zo'n vlucht neemt? Waarom neemt het nu zo toe? Je bedoelt het aantal zelfverbrandingen. Het aantal zelfverbrandingen, ja. Ja, de toenemende wanhoop en misschien ook de toenemende wanhoop... in het licht van het gebrek aan aandacht. Maar wanhoop heel concreet waarover? Want, want het is al sinds 1950 een bezet land... De, de, de onderdrukking ja. is ook al een tijd gaande. Wat houdt dan die wanhoop heel concreet in? Nou ja, de, de repressie is enorm. Uh, met name ook in de kloosters. Tot nu toe zijn uh, al die zelfverbrandingen zijn monniken en nonnen. Um, en die leven in kloosters... waarin ze eigenlijk niet in vrijheid hun uh, religie kunnen beleiden. En voor, Religie is voor hen zo centraal. Uh, dat is net zoiets als voor ons ademen of drinken. Uh, dat ze kennelijk uh, tot de vaststelling zijn ge gekomen dat er voor die religie geen hoop meer is. En ik denk dat dat een belangrijk deel van de verklaring uh, de, levert. De geestelijk leider van die religie is de Dalai Lama. Die is tegen dit soort acties, tegen uh, zelfverbrandingen. Is het ook een teken dat hij zijn macht verliest als mensen het dan toch doen? Ik zie het niet zo. Ik denk dat hij... Uh, kijk, in zijn rol als Dalai Lama moet hij bepaalde punten blijven maken. En een van die punten is dat er in uh, boeddhisme... Uh, het nemen van een leven, inclusief je eigen leven... Uh, niet goed gevonden wordt. Um, Niettemin, hij drukt zich ook uit over de moed van de mensen... die uh, uh, zichzelf verbranden. Um, en... Kijk, de mensen in de kloosters die zijn in een omgeving waarin ze dagelijks verkeren... en waar ze eigenlijk niet meer kunnen ademen. En die komen zelfstandig tot dit soort uh, besluiten. En waarschijnlijk kijken ze ook naar elkaar en uh, nemen ze ook uh, elkaars gedrag over. Worden ze gestuurd? Kan dat? Kan het nee, zijn dat, dat de... ze worden opgestookt als het jonge mensen zijn? Ik denk niet dat er, dat er veel zelf is. Trouwens is trouwens een heel ongelukkig gekozen woord in deze context. Maar dat ging per ongeluk. Ja, dat begrijp ik. Uh, ik. Ik denk niet dat er sprake is van zelforganisatie in deze zin. Daarvoor is die repressie gewoon te groot. Uh, dus uh, het is natuurlijk wel zo. Niels Seipel door. Vanuit verschillende delen van het land naar andere delen van het land. En het uh, zet dus een kopieergedrag dan? Ja, ik, nee. Als je over wanhoop spreekt... Ik bedoel... Wat, zo eenvoudig is het niet hè, om die beslissing te nemen... jezelf te verbranden. Uh, dat, is, dat neem je niet zomaar over van een ander. Uh, daar, daar moet echt meer aan de hand zijn. We hadden het over uh, de wanhoop van, van de Tibetanen. Een van de redenen waarom wij zo weinig weten over hun situatie... is omdat het land volledig afgesloten is. Zou je kunnen zeggen dat het... Meer afgesloten of net zo afgesloten als Noord-Korea is, bijvoorbeeld? Nou, ik denk de vergelijking maakt is altijd. Uh, uh, ik vind het heel gevaarlijk in de zin van. In uh, Noord-Korea is dat de regime zelf hun eigen volk in, in uh, gevangen uh, neemt. Maar in Tibet is het bezet, is een bezet land door China. De Tibetanen hebben China niet uh, uitgenodigd om te komen in 1959. Nou, ik wil ook eventjes zeggen dat ik denk dat het wel belangrijk is om te zien dat uh, het gaat eigenlijk om die 20-21 mensen. Waarom ze dat doen is dat geen van die uh, 20 mensen, mensen, behalve één uh, lama, die hoge geplaatst lama, die ook uh, achter januari uh, is ook zichzelf in het brand gestoken en overleden. Geen van die mensen hebben ook uh, geen verklaring achtergelaten. Um, en deze lama die heeft juist een, uh, een verklaring achtergelaten waarin hij zei dat. Ik doe dit niet voor mijn roem, uh, maar puur om de lijden, de Tibetanen die uh, onder zeer onderdrukking en repressie leven onder de bezetting, in hun auto zodat de aandacht krijgen. En ik denk dat is de enige uitleg die we hebben uh, van die mensen. Je kunt wel gewoon speculeren... wat de motieven van die mensen uh, zijn geweest, die jongen. Maar aan de andere kant, ik denk dat het, het gaat om het bredere. De aanhoudende repressie, voortdurende vernedering. Het is niet de zoeken van een, een boeddhistische ideologie. Alleen daaruit. Maar het is meer de onderdrukking die onderdrukking maar doorgaat. Die vraag. Ja. Vragen. En dat is de enige manier gebleven voor hun om deze manier aantal vragen voor de situatie. In, in 1959 Tibet. was er een grote opstand in, in Tibet tegen die uh, onderdrukking. Is dat nu terug aan het komen? Komt er nu weer zo'n opstand aan? Ja, de wanhoop is er groot genoeg voor. Uh, maar de repressie is uh, ook uh, immens. En uh, uh, kijk, ik denk dat een cruciale factor is... Uh, de aandacht die er van buiten Tibet op gevestigd wordt. En de druk die wordt uitgeoefend onder meer op de Chinese regering. Uh, zolang men in Tibet het gevoel heeft dat dat daarin zit... zal men de moed kunnen houden om door te gaan. Maar die solidariteit die je in Nederland ook ziet... daarvan zou je ook kunnen zeggen dat het een... Met, met alle respect een soort merkwaardig imago aan Tibet heeft gegeven. Omdat het heel erg uit een bepaald soort hoek komt. Mensen die er een beetje mee dwepen in, in zekere mm -hmm. zin. Met het, het genre la gebeuren. Ja, daar, daar ben ik heel kritisch over. En ik spreek hier als praktiserend boeddhist en lid van een boeddhistische gemeenschap. Uh, ik vind dat de boeddhistische gemeenschap in Nederland op dit punt echt tekort schiet. En uh, dat reken ik me mede-boeddhisten ook wel aan. Uh, Kijk, nogmaals dat voorbeeld van die twintig katholieken. Ik denk dat de katholieke gemeenschap echt wel van zich zou laten horen... in de richting van media, in de richting van kamerleden, et cetera, et cetera. En dat effect blijft uit. Ik heb een rondje gemaakt uh, langs een soort doorsnede van boeddhistisch Nederland. Veertig uh, boeddhistische centra, uh, de websites bekeken, bij het nieuws gekeken, bij de agenda niets hierover. En, dus ze, ze zijn boeddhist en, en uh, ja, hangen die leer aan... In, in welke mate van intensiteit dan ook... maar nou ja, laten hun uh, geloofsgenoten stikken. Ja, ik vind van wel. En, uh, ik heb op een gegeven moment... één Tibetaans-boeddhistische site gevonden... daar vond ik een, een aankondiging van een ingelaste gebedsdienst. Ik dacht, dat zal een gebedsdienst voor Tibet zijn. Toen keek ik verder en toen bleek het een gebedsdienst te zijn... om obstakels weg te nemen bij het vinden van een nieuw pand... En daar ben ik verontwaardigd over, omdat ik denk van... hoe kun je met zoiets bezig zijn op een moment als dit? Maar het is niet alleen een kwestie van boeddhisten, het is een kwestie van... Mensen, toch? Het gaat uiteindelijk om schendingen van mensenrechten. Natuurlijk, en dat, dat, zou, door, hè, dat zou eigenlijk genoeg moeten zijn. Uh, Niettemin, uh, boeddhisme in Nederland is enorm populair. Je leest er enorm veel over. Uh, mindfulness is een hype. Uh, wanneer uh, al die mensen die met boeddhisme bezig zijn... de moeite zouden nemen hier uh, iets over te zeggen tegen hun buren, et cetera... dan weet ik zeker dat die aandacht zou toenemen. Uh, maar dan moet je er wel over beginnen. En dat gebeurt te weinig. Ik dank jullie allebei voor jullie komst. Sirin Jampa, directeur van de International Campaign for Tibet Europe. En Rob Hogendoorn, oprichter van de website Open Boeddhisme. En bezig met promotieonderzoek aan de Universiteit van Leiden. Dank. Dankjewel. Omdat je sinds de scheiding min of meer werd doodgezweven... En de familie al mijn vragen steeds ontweek Heb ik wat jou betreft zowat geen informatie losgekregen Behalve dat ik sprekend om mijn vader leek Maar toen ik jou wou leren kennen Werkte niemand tegen En dat ik veel van jouw gedachten deelde bleek Ik had een geesterwand ontdekt Dus kwam het uiterst ongelegen Dat jij werd weggeteerd door kanker en bezweek en alles wat je naliet, was een stapel oude boeken. En daarmee zit ik nu al jaren opgeschept. Ik sla er af en toe een open, om er sporen in te zoeken. Soms is een zin door jou met potlood onderstreept. Het is toch niet ondenkbaar, dat ik via die methode... alsnog iets over wie je was, te weten kon. Je hebt per ongeluk... Een zelfportret geschetst in streepjes code. Al staat bij wat je onderstreept en nooit waarom. Had wat je las voor jou een zekere bekoring? Was het een tekst die iets teweeg bracht in je geest? Was dat om aan te halen bij een overhoring? Of zou het boek eerst van een ander zijn geweest? Streepjes Code werd gezongen door Kees Torn, die is hier aangeschoven en ook aangeschoven is Omar Haddaf. Jij bent uh, de winnaar van het Leids Cabaret Festival, gisteravond gehoord, gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe gaat het nu? Uh, oh. <laughs> Ga, ik ben moe. Uh, moe? Uh, ja. Laat absoluut. geworden? Het is laat geworden, weinig geslapen en uh, nou, ik, ik ben hartstikke blij natuurlijk hè. Het is, een, het is een raar moment om, om jullie allebei uh, te gast te hebben. Kees Toorn, van wie we het liedje hoorden, ook welkom. Van jou is dit weekend een mooie DVD-box verschenen. Uh, die, die hebben wij hier ook in ons bezit. Een ommetje met Kees Toorn is de titel. En dat is een beetje ja, een afscheid, eigenlijk, hè, die box. Zo voelt het ook. Het is een soort, soort nalatenschap. Want je houdt um, ermee op. Ja. In mei het laatste optreden. 5 mei. En je was ooit ook de winnaar in 1994 ja. van het Leidse Cabaret Festival. Tot mijn eigen verbijstering. Ja? Had je ja, ik had wel andere uh, winnaar. Uh, ik dacht dat Frank van Pamelen zou winnen toen. Ik heb, ik heb toen uh, de, de auditie helemaal in het begin gezien. Ja. In, in, een, in, een, in een café was dat. En, en ja, ik kan me dat herinneren. Ik niet. kan je er niks van herinneren. Nee, ik heb wel verhalen over gehoord. Dat iets was met een baby waar ik heel handig op inspeelde. Dat, dat, dat weet uh, ik en ook ik niet. Ken ik heb wel andere. De, uh, Deelnemers maar van, van wat ik daar heb, heb gedaan, dat weet ik niet meer. Maar jullie zijn min of meer generatiegenoten. Ergens in de eerste helft van de veertig, allebei. maar eens veertig, ik ben 45. oh ja, nou ja, de helft. Ja, dat kan min of meer. Maar nou, de dat een zit er dicht bij elkaar. Dicht de, bij elkaar is, ja. de een is aanstormend, en de ander die kapt ermee. Waarom kap je ermee? Een uh, hele lijst van redenen. Maar uh, uh, ik, ik, ik nam mij in 1997 al voor. Om het bij negen te houden. Ik maakte dus zo'n in, inschatting van hoe, hoe zwaar het is om zo'n zo programma te schrijven in je eentje. En er waren de drie gelukt. Ik denk dat. Nog, nog zes, en dan ben ik 45, en dan, dan ga ik uh, rentenieren, dacht ik. Kan dat? dat is, nee. Dat is niet gelukt. Nee, want wat ik, wat ik maak is, is niet zo geschikt voor grote zalen dacht ik. ik vind het ook gezelliger voor 200 mensen of zo. Dus. En drie keer per week maar. Dus dat, dat tikt niet zo aan als bij, uh, bij Hans Theo uh, en Theo Maas en noem maar op. Nee, heb je daar ooit op gehoopt dat het zo zou aantikken? Uh, nee, daar was ik eigenlijk niet, niet zo mee bezig. Nu nu achteraf, nu, nu ik er een punt achter zit, heb ik wel een beetje spijt... dat ik niet uh, een miljoen heb binnengehaald nog even. Dat is altijd leuk, een miljoen. Maar je was altijd een man... Uh, de recensenten waren er heel enthousiast over. De, de kenners die die vonden jou de beste. Ja. En, en toch ja, je eigen schare fans. Maar nooit doorgebroken bij, bij de menigte. Bij het grote publiek. Nee, Dat heb ik ook expres gedaan om niet te veel televisie te doen... Om die, om die zalen klein te houden. Ik wil er niet beroemd worden ook. Ja. En als je een miljoen wil verdienen, dan ontkom je daar niet aan. Als je, als je in Carré wil staan of in de, de Heineken Music Hall... Is er teleurstelling nu je weggaat? Of, of, want, je, want je zegt, nou ja, ik was het altijd... Door het, het hele land, ja. Nee, maar ben jij zelf? Is, is, neem je in zekere zin afscheid met een teleurgesteld gevoel als je terugkijkt? Of denk je, nee, het is, het is mooi geweest, ik heb het leuk gehad. Hoe, hoe, hoe zit dat? Nee hoor, het is, uh, ik, ik, ik heb al die voorstellingen weer voor mijn kiezen gekregen. We moesten ze allemaal weer bekijken. Dat is meer, meer dan twintig uur uh, cabaret. Als je dat doet, dan snap je ook wel <laughs> dat de tijd wordt om te stoppen. Dat is allemaal wel goed. Ik moest er zelf ongegeneerd om lachen. Want ik vergeet het ook allemaal snel. Ik, ik, ik kan maar één programma onthouden. Dat is het programma wat ik aan het spelen ben. Dus die, de acht daarvoor, daar weet ik niks meer van. Waar, waarin verschil jij van de meeste cabaretiers? Want het, het, ik, ik kan wel iets noemen, maar... Talent. Talent, ja. <laughs> nou, ik sta nadrukkelijk in een traditie... die, die uh, 110 jaar geleden of zoiets begon bij Eduard Jacobs. Eh, eh, dus liedjes. De, de, de, het liedje is, is de bakenmat van het uh, van, van cabaret altijd geweest. Maar het, het lijkt ook wel, als ik iets zou moeten noemen... dat jouw humor wat slimmer en, en subtieler is dan, dan oh, voor veel van je tijdgenoten. Ja, die, die, die staan vaak alleen maar te roepen dat ze iets niet begrijpen. En dan denk ik, nou, roep iets wat je wel begrijpt. Zullen we luisteren naar een fragment? D dit dit vond ik zelf uh, een grappig stuk. Het behoeft wel enige introductie. Uh, want jij probeert uh, in je programma uit 2004... één woord, met, met één woord, steeds hetzelfde woord... zo'n lang mogelijke zin te maken, die dan toch nog uitkomt. De eerste die ik hoorde, dat was uh, zes keer vliegen achter elkaar. Als achter vliegen, vliegen, vliegen. Vliegen, vliegen, vliegen achterna. Ja, je hebt vliegen, maar die kunnen vliegen. Dus als achter vliegen... Andere vliegen. Vliegen, aan het vliegen zijn. Dan vliegen die achter te vliegen, die voorste vliegen. Achterna, snap je? En, ja, toen, toen ik hem eindelijk snapte, dacht ik, daar moet ik overheen kunnen komen. Want, uh, want ik ben een taalvirtuoos. Dat had ik in de krant gelezen. En, uh... Ben je er overheen gekomen? Kan je, kan je een nog langere zin maken? met ja, Dat ik 16 gehaald heb. Weet je die nog? Want je vergeet alles zijn net zo. Als bij het dorp, wat tussen haakjes bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen, bergen. Ik snap hem niet helemaal. Nee, die was dat. Wil je me uitleggen of heb je er geen? Als ik van de plaatsnaam even drunen maak, je bergen, daar kun je bergen van hebben. Ja, bergen, bergen hopen heuvels zeg maar ja even kijken of het dan als bij het dorp waar tussen haakjes hopen heuvels hopen heuvels bergen drune hopen heuvels hopen heuvels bergen bergen hopen heuvels hopen heuvels ja ja en op die manier kom je langer dan dat... het is niet erg informatief maar nou ja het is wel dat, een zin dat, dat was voor dat was de ambitie Dat klopt het wel Omar zou, ja. zou jij ook zo'n zo, zoiets zou dat in jouw show ook passen uh, nou, uh, ik. Uh, Zie jij verwantschap jij met kortspelingen? Ja, natuurlijk, ja. Om, omdat ik ja, maar elf jaar in Nederland woon. Dus uh, in het begin. Uh, ja, ik deed heel veel grapjes, zeg maar. Taal, taal, taal, taalgrappen. Met name over uh, uitdrukkingen die ik niet begrijp. Of, uh, over het, over het uh, typisch Nederlandse woord gezellig. Heb jij zo'n grap? Heb ik, ja. Dat heb ik uh, niet bij. Het wel gedaan eigenlijk. Omdat het een beetje cliché, gezellig, gezellig. En ik vertel over gezellig in het begin. Niemand kon mij uitleggen wat gezellig was eigenlijk. Echt maar, ik, het, uh, ik, ik, ik, ik woonde samen met een Nederlands vriendin. Ja, gezellig word ik vaak gezellig. Ik zeg, wat is dat nou gezellig? Ja, Ik dacht in het begin, ja mensen uh, met elkaar zijn, eten, drinken, kaarsjes en weet ik veel. En volgende dag ging ik met iemand fietsen gewoon. En, en die zei tegen me van, maar is gezellig. Ik zeg, wat? Gaan we ook hier eten en, en, en drinken en kaarsjes? En, en, fietspad, weet je wel? Maar dan later wist ik dat gezellig is eigenlijk... Ja, gezellig. Dus. Maar het, ja. En nu heb ik het geleerd. In Marokko zegt ze ook gezellig tegen mij in het Arabisch. Of uh, mijn ouders als ik thuis ben. Ik nee. heb wat geleerd dat gezellig niet te vertalen zou zijn. Ja, dat... Maar de... de hoe moet ik het zeggen? De atmosfeer of de... de, de nou, het is niet te vertalen natuurlijk, maar ja... Maar je hebt wel woorden als commutely. En... Ja, daarom je Cozy. komt altijd Cozy, Cozy en, ja, precies, en, en ja. dat soort dingen. Kun jij je voorstellen, nu, nu het voor jou gaat beginnen... met het Leids Cabaret Festival, het is altijd wel een springplank voor de grote... dat er een moment komt dat, dat jij ook zegt... nou ja, nu is het mooi geweest, nu stop ik. Nou, dat moment, ik ben nog begonnen, dus... Uh... Maar wat kun je het al voorstellen, is er al... Er, want, want Kees zei van, nou ja, ik had al aan het begin een soort beeld ik van zoveel shows ga ik maken en daarna moet het, moet het afgelopen zijn. Ik kan me best voorstellen natuurlijk, ja, als je uh, na een tijdje zeg maar toert en, uh, en je, en, je, ja, je, ja, je doe een pauze neemt, maar je bent gewoon weg. Of, uh, ik, ben ik ben nu niet, al moe. Ik ben nu, ja, vandaag, ja. ja ik, vandaag. Vandaan, vandaag heb vandaag ik weinig ben geslapen, uh, ja. een ja, half uur. Aan weinig gegeten <laughs> ook, hè. Ja. Is er, is er okay. iets wat je gaat tegenstaan, Kees, in het, in het, in het vak van cabaretier? In, in, in de routine? Is... In het land? of bij? Nou ja, je bent op het toneel, op je zelf. stapt in je auto met, met, met, met, met een technicus. En dan... het, eh, op het toneel heb ik het altijd naar mijn zin. Daar voel ik me altijd thuis. Ik heb altijd lol met dat publiek. En eh, met, de, met, die, met die mooie vleugels die ze die daarvoor... Maar het reizen en het in restaurants moeten eten drie keer per week... dat, is me, dat, dat, dat, dat verdraag ik niet meer. Of het Met eten is De muziek Er staat altijd muziek aan in die restaurants. Daar word ik gek van. Het staat ook niet zachtjes. Het is ook niet de muziek die ik zelf uit zou kiezen. En de, en de, de wereld van de cabaretiers, de, de, de scene, is, is die leuk? Is het gezellig? Een... Ja, ja. ja, het is allemaal. <laughs> geen, creatieve... geen haat en, neid. en Er loopt een enkele eikel tussen. Maar uh, dat zijn uitzondering. En ik heb het altijd erg. Ik heb wel een leuk circuit gevonden. Oh, maar hoe, hoe zie Mir jij dat? Want, want er was nu, uh, je hebt gewonnen en voornamelijk felicitaties. En dan was, dan was er toch ook een soort kift dat mensen zeiden: ja, hij heeft een grap gestolen en die grap is eigenlijk van die. Ah, joh, ik, uh, ik heb het ook uh, net gehoord, maar ik ben helemaal niet mee bezig, zeg maar, weet je wel. En die vraag was trouwens ook niet uh, origineel. Welke? Die vraag ja. die ze ja. stelde, die ja. was volgens mij ook ja. al eens eerder gesteld. Ja, precies. Deze Bro, vraag die ik nu ook stelde. Ja, ja, die is gejat. Ja, die heb ik van het ANP. <laughs> ja. ja. Dat is ook gejat. Marokkaan, stelen, dat is een beetje cliché. Stelen, maar... stelen ook grappen. Dat was, dat was dan eigenlijk de... Wat, wat ga je doen, Kees? Want in, in mei uh, het laatste optreden. Vijf mei, ja. Vijf mei. En, en dan heb je... Ik heb wat ideeën waar ik nog niet uh, over nadenk. Want als ik erover na ga denken, raak ik een beetje in paniek. Maar uh, uh, uh, uh, ik heb wat slechte ideeën voor, voor boeken. Want schrijven kan toch niet laten. Maar ik heb eens, uh, uh, uh, ik ben heel enthousiast geraakt over, over wetenschap. Wetenschap? Ook alles gelijk. DNA en deeltjes en, uh, en uh, evolutie. en uh, Hoe hersenen werken. Ik, ik vind het allemaal buitengewoon interessant. Dat heeft me ineens bij de strot gegrepen. Ik mis een boekje waarin uitgelegd wordt hoe ze uh, metingen doen. Hoe, hoe ze nou precies hebben gemeten hoe, hoe snel licht gaat. Wat is dat voor apparaat geweest? Hoe hebben ze dat gebouwd? Hoe wisten ze dat ze dat moesten bouwen? Of werkt een Geiger teller? En moet het een grappig boekje worden? Of, nee. of gewoon... Ik ben geen bazaring. Nee. <laughs> nee. Nou ja. Nee, ik, ik denk dat, dat, dat ik gewoon met, met wat wetenschappers uh, probeerde iets interessants van te maken. En Omar, want. Nou ja, aanstormend, nu gaat het beginnen, ik heb het al gezegd. W hoe zie je het voor je? Wat, wat wil je allemaal gaan doen? Uh, eigenlijk de finalistentour tour doen. Uh, dat is binnenkort zeg maar, begint in maart. Van maart tot en met juni. En dan ga ik even kijken of ik uh, een avondvullende show uh, ga maken. Echt een, echt een, uh, een theater -tour gaan doen? Ja, ja. Dat is zwaar, hoor ik net van Kees. Dat, dat, dat, dat, dat weet ik, ja. En, en ik heb ook... Uh, kijk, een paar jaar geleden ook uh, getoerd met, met Hakim van Sesamstraat. Met de voorstelling en zo. Dus, maar ja, toen was het ook met andere mensen, acteurs. Maar ik kan me best wel als je alleen uh, gaat toeren met de technicus en zo. En heb je een idee hoe groot je wil worden als, als dat een keuze is? Want uh, wil jij ook kiezen voor de kleine zalen en niet te veel op televisie? Of zeg je, nou ja... We kijken gewoon hoe ver we komen. Ja, dat laatste. Ja. Ik heb helemaal geen idee vandaag, zeg maar. Geen idee op meekomen, laat ik het zo zeggen. Misschien is dat ook wel een mooie mentaliteit, toch? Dat uh, mag ik hopen. Dingen blijken. Dingen blijken, ja. ja. Dat is een van mijn favoriete uitspraken van Bert Klunder. Dingen blijken, ja, mooi. Het, uh, uh, de box, laten we die nog even onder, onder de aandacht brengen... voor alle mensen die jou niet hebben zien optreden... en er misschien ook niet meer aan toekomen om jou te zien optreden. Een ommetje met Kees Thorn is de titel. Die kunnen die, hun lol op, hoor, met die, die box. Kunnen. <coughs> en uh, dat, schijnt, dat schijnt heel leuk te zijn. Ja. Kees Thorn hartelijk dank. En Omar H. Daf, ook hartelijk dank. Dank voor de aandacht. Het dank. is wij voor twaalf. Ja, we gaan het toch nog een keer hebben over dat ijs voor de mensen die uh, nog niet genoeg over ijs hebben gehad. Want nu het gaat dooien, begint het eigenlijk pas de pret. Want wie hebben we nog niet over dat ijs gehoord? Precies, een geluidskunstenaar. En hier hebben we er een, Hans van Koolwijk. Goedenavond. Goedenavond. We gaan het hebben over het geluid van kruiend ijs. Wat is dat eigenlijk, kruiend ijs? Nou, kruiend ijs is dat de wind het ijs uh, de wal opduwt, zou je kunnen zeggen. Op het moment dat het gaat smelten en er komt, er komt wind... meestal uit een andere hoek bij ons in Nederland... Ik doe nu net of ik expert ben, maar dat ben ik helemaal niet hoor. Maar dan uh, kan je bijvoorbeeld in Friesland al het ijs van het IJslandmeer eens op de dijk krijgen. En dat kan behoorlijk uh, tekeer gaan dan. Laten we luisteren, want het geluid schijnt echt prachtig te zijn. Ja, dat is het. Hmm. Dit is echt, dit is ijs wat we nu horen. Ja, kennelijk. Ja, ik, ik heb het ook gehoord. Het uh, is fantastisch. Het klinkt... Uh, ja, het is bijna muziek, zou je kunnen zeggen. Hoe hard is het ongeveer in het echt? Hoe hard kan dat worden? Dan hangt het natuurlijk vanaf hoeveel ijzer er is. Maar... Het ligt er ook aan hoe dicht je bij staat natuurlijk. Hè? Ja. Als ik gewoon denk aan wat ik vroeger deed. Uh, plassen intrappen met van dat melkeis erop. Dat is heel christelijk. En wat hier is gebeurd volgens mij... Dit, dit komt niet uit Nederland. Hè? Dit komt uit Odessa. Uh, aan de Zwarte Zee dat is dat ze die camera, als je goed kijkt op dat filmpje... dat gaan jullie volgens mij op de website zetten, hè? Ja. Dat, dat, dat is wel een goed idee, want dan kunnen de mensen het zelf zien... en zeggen, geweldig, Je krijgt er geen genoeg van. De filmpje is niks, hè? Je ziet gewoon dat ijs van dichtbij. En je ziet het ook niet bewegen. Dus wat je, wat je krijgt, is dat die man die microfoon heel dicht bij dat ijs heeft gehouden... omdat het daar zo piept en kraakt. En het is van dat zachte, van dat zachte schuimijs, noem ik het maar... wat, wat, wat je al gauw hebt op, met zout water... En uh, dat, dat, dat wringt. Dat hoor je eigenlijk. Waar doet het jou aan denken als geluidskunstenaar? Ja, ja ik, ik denk meteen, meteen natuurlijk aan mijn eigen werk. Maar dat wil ik hem er even buiten laten. Maar verder denk ik bijvoorbeeld aan Tsenakis. De componist die... Uh... Ja, die werkte met, met, met, met klankwolken. Het is echt muziek, dat bij dat ja, ijs. Wel, ja, ja. En, dan, en dan kon hij dat zo mooi instrumenteren, heel precies. Maar, maar, maar moet toch, je dat uh, nog instrumenteren of moet je gewoon uh, toch maar weer die kou uh, in en even luisteren? Dit, dit moet je gaan luisteren. Dat is gewoon ook zo mooi natuurlijk in de ruimte. Als je daar zelf gaat, gaat luisteren, daar kan geen opname tegenop hoor. Je moet het echt zelf gaan horen. En gaat u het nog opnemen, zelf? Nou, ik ben niet zo... Uh, niet, niet zo uh, uh, uh, van het opnemen van dat soort dingen. Daar moet je eigenlijk geluidenjager voor zijn... en daar dan ook de apparatuur voor hebben en vooral het geduld. Ik kan, ik kan er niet anders dan uh, genieten. Wij gaan er ook nog van genieten. Hans van Koolwijk, dank. We luisteren nog even naar het kruiende ijs. Kruiend ijs, dus vanaf uh, vandaag te horen. op de Nederlandse sloten, plassen en grachten. Een meerderheid van het Griekse parlement heeft zondagavond dus ingestemd. met nieuwe ingrijpende bezuinigingen en hervormingen. die nodig waren om weer een hulppakket te krijgen. van het Internationaal, Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie. Dit was het oog voor vanavond. Ik wens u nog een mooie dooiende nacht. en uh, tot morgen.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 Eerstbeestje moet. Doneren moet. Giro 1107 moet. Moed.nl moet. Dus verbeter je eigen leefomgeving. Moed.nl Sap, Hunke Veromoda en DKNY. Shop de mooiste lingerie van de beste merken op WKAM.nl. Nu met 10% korting. Bestel zoveel je wilt en pas het lekker thuis. Mix en match de leukste setjes bij elkaar. Eerst WKAM.nl Dit is Radio 1.